Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt manieren om de salarissen van topmensen van banken via de wet aan banden te leggen. Aanleiding is de ophef om de loonstijging voor ING-topman Hamers. Die ging onder grote maatschappelijke en politieke druk uiteindelijk niet door. Minister Hoekstra van Financiën vindt maatregelen nodig om het vertrouwen van burgers in de bankensector te herstellen. Hij bekijkt of het mogelijk is dat bankiers worden verplicht om een deel van hun salaris terug te betalen als hun bank staatssteun nodig heeft. En ook wil Hoekstra dat de salarissen in verhouding staan tot de maatschappelijke functie van de bank. Saoedi-Arabië lijkt de verhoudingen met Israël te willen normaliseren. De saudische kroonprins Mohammed bin Salman zei in een interview dat de Israëliërs het recht hebben om vredig in hun eigen land te wonen. Dat is opmerkelijk omdat Saoedi-Arabië de staat Israël niet erkent en de landen geen diplomatieke relatie hebben. Volgens de kroonprins hebben zowel de Palestijnen als de Israëliërs recht op hun eigen land... en is er een vredesovereenkomst nodig om stabiliteit te garanderen. Mogelijk zoeken de Saoedi's samenwerking met Israël tegen hun gezamenlijke vijand Iran. Ontevreden pakketsorteerders voeren vandaag actie tegen schijnconstructies bij PostNL. Het overgrote deel van de sorteerders is niet in dienst van PostNL, maar werkt via een uitzendbureau... Op papier heeft PostNL een heel bedrijf als onderaannemer ingehuurd... waardoor alle medewerkers niet onder de CAO vallen. Die sorteerders eisen net zoveel loon als collega's die wel bij PostNL in dienst zijn. In Helmond heeft een automobilist opzettelijk geprobeerd twee voetgangers aan te rijden. Dat gebeurde gistermiddag in de buurt van een tankstation. De man reed over de stoep om de twee te kunnen raken. De man en de vrouw wisten op tijd weg te komen. Volgens de politie van Helmond kennen de drie elkaar en speelt er al langer een conflict. Het weer. Vanuit het zuidwesten buien met mogelijk hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Bij Knopert Ridderkerk 4 kilometer door bergingswerkzaamheden. Vertraging ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 te doen, geloof ik. Oké, okay, goed, we zijn terug met de uh, vinyl en met de vinyljaren. Uh, de eerste uitzending weer van de nieuwe reeks. Uh, precies acht jaar geleden. We ermee en we zijn even tussenuit geweest. En nu gaan we gewoon weer vrolijk verder. En uh, ja, het nummer wat uh, voor het nieuws niet helemaal konden draaien. Ik vond het eigenlijk te mooi om het u niet helemaal nog eens een keer te laten horen. Dus vandaar, mag eigenlijk niet volgens radio wetten. Nou, daar hebben we ook maling aan. Dus uh, we draaiden nog een keer die Age of Feathers en Tar van het album 17 van Kajak. En we gaan verder met de vreemde kostgangers van dat prachtige album uh, Nachtwerk gaan wij draaien. Het enige nummer waarvan Henny Vrienden ook de muziek schreef, of enfin, nee, de tekst schreef, dan laat ik het even goed zeggen. Uh, en dat nummer dat heet De Afgesproken Plek. Hier zijn de vreemde kostgangers. Wachtte bij de watertoeren Zijn haar lag als een nette deken De kreukels uit zijn das gestreken En door zijn hoofdmaat steeds het lied Komt ze wel of komt ze niet? Gelaat staat hij zoals En oh, daar komt ze aan. En in zijn hoofd klinkt het dan zacht. Van niet meer, maar hij bleef komen telkens weer eerst nog hoopvol, dan verloren en altijd onder die water en door zijn hoofd. Eerlijke muziek van uh, de Vreemde Kostgangers. Het enige liedje waarvan Henny Vrienden ook de tekst geschreven heeft. Uh, voor de rest zijn alle teksten uit dit album van Boudewijn de Groot. Vreemde Kostgangers, het album heet Nachtwerk. En het klinkt allemaal vreselijk lekker. Uh, u bent weer getuige van, uh, van de vinyljaren. We zijn weer terug. Na ongeveer twee jaar uh, zijn we weer uh, vol enthousiasme begonnen aan een nieuwe reeks voor, uh, voor dit programma. Mocht u suggesties hebben, mocht u misschien uh, leuk thuis een kast vol vinyl hebben en uh, een keer te gast willen zijn in dit programma met uw eigen vinyl, laat het ons dan gerust even weten via ons uh, onze Facebookpagina, want die hebben we. Uh, de vinyljaren. Uh, als u dus zoekt op de vinyljaren, dan komt u daar uh, op Facebook vanzelf op terecht. Dus vindt u dat leuk en wilt u daar een keer bij zijn, dan kan dat natuurlijk altijd. Gasten zijn en ideeën zijn welkom. Goed, we gaan door met Credence. En een van de grootste hits. Iedereen denkt nog steeds dat het eigenlijk van Ike Turner is. Nou, mooi niet. De originele versie is gewoon geschreven door J.C. Fogarty. Oftewel John Fogarty. En Credence had er ook als eerste een hit mee. Dat Ike Turner er daarna nog eens dunnetjes over deden. Oké, okay, dat zei zo. Maar het is, blijft een nummer van Credence. Proud Mary. Hier zijn ze. Credence Clearwater Revival. mij liggen, maar ik prefereer toch deze versie, hoor. <coughs> Heerlijk waar. Heerlijk. Het nummer waar het over gaat, de Proud Mary. En de Proud Mary, dat was zo'n uh, dat was zo'n zo radarboot die je in de Mississippi Delta heel vaak uh, had, hè. Die, die, die schepen met zo'n heel groot rad erachter uh, voor de voortstuwing. Nou, die Proud Mary, dat was zo'n boot. En uh, die was dus rolling on the river. Ja, en dan gaat het gewoon over de Mississippi. In Amerika. En daar kwam natuurlijk de band ook vandaan. Goed. Wij gaan verder met de vreemde kostgangers. En. Uh, of zeg ik het nou. Nee ik zeg het fout. We gaan verder met Kajak. Kom nou zeg. Ik zeg het nou even goed. Ja. Uh, we gaan verder met Kajak. Ansela was al helemaal in paniek. Die dacht ik. Oh. Verkeerde plaat. Nee. Oh, dat valt wel mee. We gaan draaien van Kant 2. Het eerste nummer. Van Kajak. Dat album 17. En. Don't number of the night falling. If love has taught me one thing, it is this. Too often it's obscured by what we miss. By taking love for what we think it is. Craving for something that is hidden, gone or lost. Our kingdom for a kiss. Redemption's here, but at what cost? It doesn't matter. Say the sense of wanting just won't go away. The clouds of longing covered my world, great and forced to fight a battle I can never win. I'm ready to give up my kingdom now to let you in. ik had van, uh, <coughs> Vnieuw, hè? Het klinkt toch allemaal wat warmer en mooier dan, dan cd's. Blijf ik gewoon vinden. We hebben wel eens naast elkaar gelegd en het scheelt echt toch wel. En uh, dit was Kajak. En het nummer dat we, wat we draaiden dat heette Falling. Vreemde kostgangers is het volgende album wat wij weer gaan laten horen. U weet het gaat in dit programma om... Uh, uh, ja, drie albums. Ik denk dat ik het eigenlijk maar naar twee toe ga doen. Want We moeten komen gewoon naar het uh, mooie werk. Niet al ineens allemaal toe. Maar goed, uh, we gaan verder. Uh, we gaan verder met... Uh, eens even kijken. Oh ja, Vreemde kostgangers, zei ik al. Nietje van uh, Vrienden en... Uh, nou ja, van Kooimans en Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot schreef alle teksten. En uh, Vrienden en Kooimans deden de muziek. Ik weet niet precies, want... Dat verschaft alle info hier niet. Uh, niet op de hoes, in ieder geval. Wie wat geschreven heeft. Dus dat moet ik u schuldig blijven. Maar dat uh, is ook niet zo belangrijk, eigenlijk. Het is gewoon lekkere muziek. En het volgende liedje, dat heet. Als je soms. Uh, of uh, mocht je een minnaar willen. Nou, oké. Okay. Mocht je een minnaar willen. Vreemde kostgangers. Dus. Verlangt, dan verander ik mijn beeldgekras in betoverende zwanenzang. Het zal dan wel het laatste zijn dat ik ooit zal zingen. De liefde heeft per slot geen tijd voor onderhandelingen. We Ja, mocht je liefde willen, dat is een ander lied. Een minnaar is beveliging, maar liefde. Ja, het blijft toch een ervaring om George Kooijmans Nederlands te horen zingen. Nederlands met een haags accentje, dus best wel lekker. Goed, ja. Ik, uh, ik, ik herinner me een, een prachtige uitspraak van Kooijmans uit die uh, documentaire die laatst nog werd uitgezonden van de, de vreemde kostgangers. En uh, toen ging het over wanneer je nou eigenlijk helemaal klaar was. Eh, met alles eh, En daar zei Koeman's heel leuk Je bent pas klaar als je een tuintje op je buik hebt Nou, dat, dat, dat, dat, dat is dan typisch weer Zo'n mooie Haagse, Haagse uitdrukking Goed, we gaan verder met Kajak En eh, van Kajak van het album 17 eh, Draaien we eh, een nummer dat heet All That I Want Hier is Kajak Je zoude, zou zeggen van nou, dit is uh, wel een single. Uh, een van de meest uh, toegankelijke liedjes, eigenlijk, van het album All That I Want. En er staan echt juweeltjes op dit, deze plaat. Ik weet niet of we. Nou, we komen waarschijnlijk niet aan alles toe, want er zitten ook nog een paar lange nummers bij. Maar goed, we zien wel hoe ver we komen. En anders neem ik hem volgende week gewoon weer mee. Ja, dat maakt hele. Er is niemand die dat zegt dat dat niet mag. Dus doe ik het gewoon. Goed, we gaan naar Cleaners Sleewater. Water. En dat is een uh, revival. En dat is weer een lekker kortje. Maar wel, wel weer een van hun grote hits. En dat nummer dat heet Bad Moon Rising. Het gaat de tijd dat de singeltjes nog uh, net geen drie minuten mochten duren... in verband met radio. en zo. Uh, dus uh, heel kort. Na, uh, Bad Moon Rising was dat. Creedence Clearwater Revival. Van het album 20 Greatest Hits. Dubbel LP'tje. Die dook ik op in een, uh, ja, bij een, een, een, een, een, een beurs, zou ik maar zeggen. Of een kraam, nee, kraampje op de markt was het, ja. Kraampje op de markt, ergens in Beverwijk... Er stond zo'n leuke platenzaak de, en die hadden ook een bak met tweedehands. En daar heb ik deze plaat opgedoken. Nou, hartstikke leuk om dat weer te hebben. Dan, hè, niet waar? Zo kom je nog eens wat tegen. Ja. We gaan, wat zei je? Ja. En ook nog in topconditie. Ja, in topconditie, want hij is echt uh, helemaal top. Helemaal nieuw ja. en zo en uh, prachtig mooi. Goed, Clear Clearwater Revival. Dus we gaan terug naar de vreemde kostgangers. De heren, vrienden, de Rood en uh, koimans, ja dat ja, moet wel goed zeggen goed we gaan uh, een liedje draaien dat heet water bij de wijn en dan moet je niet teveel doen want dan blijft er geen wijn over als kleuter krijg je te horen wat je allemaal niet mag de eerste wet die je moet leren Die van het ouderlijk gezag En ben je dan volwassen Je jeugdigheid en spijt Wordt je geacht je te richten Naar wet en autoriteit Ik wil nooit meer dat gevoel Van iets te moeten Ik wil nooit meer De man van ja en name zijn Ik ben een leerling. Jij de mens oké, okay, maar alles heeft zijn grens. Ik doe nooit meer zoveel water bij de wijn. Nee, nee, nooit meer zoveel water bij de wijn. Zo kies je voor de vrijheid in een zeiljacht op de zee. Alleen zijn met de golven, want niemand mocht er mee. Wind in de zeilen en alleen doen wat je wil, maar de natuur heeft ook haar wetten, je ligt al weken stil. Ik wil nooit meer dat gevoel van iets te moeten, ik wil nooit meer de man van ja en aan me zijn. Ik ben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 Dat gevoel van iets te moeten Ik wil nooit meer de man van jou ja, en aan me zijn Ik ben een heel bescheiden mens, oké, okay, maar alles heeft zijn grens Ik doe nooit meer zoveel water bij de wijn en Nee, nee, nooit meer zoveel water bij de wijn Nee, nooit meer zoveel water bij de wijn Zoveel water bij de wijn. Nee, want als je te veel water bij de wijn doet, blijft er geen wijn over. Dan wordt het maar steeds dunner. En eh, dan is het geen schapen meer, weet je wel. Moet je niet doen dus. Niet te veel water bij de wijn doen. Dat is niet goed. Nee, nee, dat is niet goed. Goed, uh, nog eventjes. Uh, we gaan uh, naar Kajak. En uh, nog eventjes daar wat informatie over, want... Uh, de drummer die uh, op de plaat meespeelt, dat is Leon Robbermond... die ja. zit niet in de band. Nee, dat is niet waar. Uh, de drummer is pas later toegevoegd aan de live formatie... en dat is Colin Leijenaar. Dat is dus de drummer. Dus als je ze ziet op de bühne, dan is dat de drummer. En die vertoont, als ik hem zijn kop zo bekijk... vertoont hij wel vrij veel overeenkomst met uh, Able Boreal uh, Jr. De drummer die altijd bij Paul McCartney meespeelt... Hij heeft ook net zo'n soort kop en dan gaat ook net zo keer. <laughs> ja. En, want de man kan heel erg leuk drummen. Dat kan ik u vertellen. Goed, we gaan naar uh, een nummer van dit album van Kayak. En dat heet God on our side. Maar is er ook een liedje van uh, Dylan dat zo heet. Maar dat is dit niet. Dus God on our side. Hier is Kayak. site van Kajak. En het is heel vervelend dat je daar zo'n hoes hebt. En dan doen ze daar plakkertjes op. En dat doen ze dan net over de plaats waar nog wat belangrijke informatie staat. Dat is heel fijn dat ze dat doen. Ja, al die plakkertjes, terwijl hetgeen wat op het plakkertje staat, ook gewoon op de hoes staat. Nou, ik heb het eraf. Dus uh, dan kan ik u ook nog even vertellen dat uh, bij dit album van Kajak uh, er een speciale gast was. Uh, en dat was de gitarist van de band uh, Camel, Andy Latimer, die uh, was dus gast op dit album. Niet op dit nummer hoor, oh, wat je net hoorde, maar hij speelt er wel op, op mee. Dat is het leuke. Want Tom Scherpenzeel die speelt ook af en toe mee als toetsenist bij Camel. Kruisbestuiving noemen ze dat. Goed, uh, we vragen ons af, zeker uh, de afgelopen dagen weer, wil je nou eindelijk eens een keertje die regen laten uh, stoppen. Dat deed Creedence uh, een jaar of vijftig geleden al, dat ze zich dat afvroegen. This is he. Who'll stop the rain? Cleanest Clearwater Revival! Lekker hoor, Clean Clearwater Water Revival, een nummer van, nou alweer zo'n jaar of 48 geleden denk ik, ik denk zo'n beetje 69, 70 dat dit een hit was. Uh, Hoe Stop the Rain. En we gaan door met een liedje van de vreemde kostgangers. En Angela werd een beetje jaloers dat ik het aankondigde. Wat bedoel je daarmee? Wat, wat is er? Wat is er? Wat zit nou weer te doen? Zie je was zo jaloers. Dat uh, vergeet helemaal om... Uh... <laughs> Goed, we gaan nu hier nummer doen van de Vreemde Kostgangers. Het is van het album Nachtwerk. Dat is uitgekomen. En het is een, uh, een genummerd exemplaar. Want er zijn er maar 500 van gemaakt. Van deze veneelplaat. En raad nou eens welk nummer ik hier heb. Nummer 500. Dus dat is de laatste. Als je daarna kwam, dan heb je gewoon pech. Ja, er zijn er maar 500 van geperst. Van dit album. Dus, en ik heb hier nummer 500. Dus dat wordt een collectors item. Ooit nog eens een keer. Was over een aantal jaren. Goed, ze houdt van mij. Zo heet het nummer. Van de Verenigde Kostgangers. Geuren langs de bloemen in het park ze danst op zijde zachte klanken ze wandelt wenkend in mijn dromen en ik volg haar overal ze houdt van mij ze houdt een plekje voor me vrij in haar gedachten ze leidt me feilloos door de straten en draagt me moedig door de massa van de bandeloze stad. Ze houdt van mij. Als ze praat, luister ik. Als ze lacht, luister ik. Als ze slaapt, fluister ik. Blijf voor altijd bij me. Ik slijp mijn zwaard en draag haar kleuren op mijn schild Ik drijf mijn sporen in de flanken Trotseer de blikken van de vijand Zij kent genade voor wie ik versloeg Ze houdt van mij Zij gaat haar weg en ik ga moeiteloos de mijne. Want aan het einde van mijn reizen Weet ik waar ik haar zal vinden Als een duif naar Noach zal. Ze houdt van mij Als ze praat Luister ik Als ze zingt Luister ik Als ze slaat Fluister ik, blijf voor altijd bij me. Wat is die lach die opklinkt tussen vreemden en me gerust Je bent hier niet alleen, het is mijn lief, ze houdt van mij. Ja, je zou bijna denken dat het... Uh, geschreven is door Boudewijn de Groot. Maar dat is echt niet zo. Want uh, zoals ik al eerder vertelde... de teksten van het album... behalve uh, uh, afgesproken plaats... Uh, zijn allemaal van Boudewijn. En de muziek is van Kooijmans en van Vrienden. Dus Boudewijn heeft geen muziek gemaakt... Uh, voor dit album. En hij verklaarde daarover... ja, het lukte me gewoon niet. Er kwam niks op. Ik bleef zitten en... Er was een blokkade, dus het wilde gewoon niet. Maar de teksten kwamen wel. Nou, dan is het makkelijk gezegd als je nog twee andere goede componisten in de band hebt. Dan laat je die de muziek maken en lever jij de teksten. Dat is nog eens samenwerken. Goed, Ze houdt van mij, heette dit prachtige liedje. Ik zei u net al dat op het album van Kajak speelt een gastgitarist gast, mee, Andy Latimer. Die is van Camel. Een Engelse progrockband, zou ik maar zeggen. En uh, Ton Scherpenzeel speelt daar heel vaak ook toetsen bij. Hij is eigenlijk ook toetsenist van die band. En um, dus is Andy Latimer ook op dit album aanwezig. Het is een instrumentatie, het is een heel mooi nummer. Luistert u van Kayak naar het nummer Ripples on the Water met Andy Latimer als gitarist. Is dat mooi. Uh, Ripples on the water van het album 17 uh, van Kayak. En we hebben er nog lang niet alles van kunnen draaien, dus misschien neem ik ze volgende week wel weer mee. Je weet het maar nooit. Goed, dit was uh, weer de eerste nieuwe aflevering van de Vinyljaren. Volgende week, dinsdag om twee uur, gaan we weer uh, verder met nieuw vinyl en oud vinyl en wat die allemaal meer zijn. Dus mocht u suggesties hebben op het gebied van, of mocht u een keer gast willen zijn in dit programma met uw eigen vinyl, uh, laat het ons rustig weten via onze uh, Facebook pagina de videojaren. Dan komt het allemaal goed. We gaan eruit met Credence. En ik dank u voor het luisteren. En wat mij betreft tot morgenmiddag 12 uur. Bij de lunch. Ja, en, wat en, dit, en wat dit programma betreft tot volgende week. Ja en wat mij betreft tot vanavond. Voor mijn trouwe luisteraars. En anders tot donderdag. Ja. Dag. Dag.